7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onderzoek van de Nederlandse aardoliemaatschappij... naar toekomstige aardbevingen in Groningen is ontoereikend. De maximale kracht van bevingen als gevolg van gaswinning... is op basis van de huidige kennis onmogelijk vast te stellen. Dat zeggen TNO en experts van onder meer de TU Delft. Daarom praten universiteiten en onderzoekers nu over nieuw onderzoek. Minister Kamp beslist volgende maand over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Hij heeft gevraagd om meerdere onderzoeken waar die van de nam er één van is. Bij een gecontroleerde explosie van illegaal vuurwerk... zijn in Zwarte Waal bij Rotterdam ruiten gesneuveld. Aan de andere kant van de Nieuwe Waterweg... zeggen inwoners van Rozenburg en Maasluis de knal te hebben gehoord. Het zware vuurwerk werd gisteren gevonden in een woning in Heenvliet... De politie was vandaag de hele dag bezig met het leeghalen van de woning. De vondst werd onschadelijk gemaakt in de put van Heenvliet. Een Nederlandse journalist is vanmiddag een uur lang vastgehouden... in een moskee in Parijs toen hij verslag deed van een opstootje. Het is Frank Renaud die onder meer voor de NOS werkt. Hij deed verslag over een verbod voor moslimvrouwen... om te bidden in een gebedsruimte. Toen de demonstratie uit de hand liep... werd Renaud hardhandig meegenomen en vastgezet. Daarna kwamen agenten die hem na verhoor lieten gaan. Microsoft gaat in Noord-Holland een van de grootste datacenters van Europa bouwen. Dat bevestigt de provincie na een bericht in het Noord-Hollands Dagblad. Volgens de krant investeert het Amerikaanse bedrijf zo'n 2 miljard euro in het datacenter. Op servers in het gebouw kunnen bedrijven informatie opslaan. Het project van Microsoft moet 150 tot 200 banen opleveren. Het weer, aan zee en op het IJsselmeer waait het hard. Verder is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Morgen trekken meerdere buien over het land en breekt af en toe de zon door. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet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 Via hersenstichting.nl of bel 070 302 4747. U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. We hebben een lekker eredivisieprogramma. Vier wedstrijden. Vier clubs uit het linker rijtje. Vier clubs uit het rechter rijtje. We beginnen meteen met een wedstrijd tussen twee clubs uit het linker rijtje... die elkaar afgelopen week ook al troffen. AZ en Heerenveen. De grote vraag is natuurlijk... is er ook bij jou in Alkmaar al vuurwerk geweest, Frank Willeit? Ik heb uh, niet direct vuurwerk gezien. Althans niet dat je af kunt steken. Maar wel uh, qua doelpunten. En de familie Basashikoglu zal uh, niet het live verslag van de radio mee kunnen pikken. Voor het eerste doelpunt van uh, hun teller. Want Basashikoglu heeft de score geopend. Die deed dat na 12 minuten. Goeie actie. Matthias Johansson opzij gezet. Met een mooie kapbeweging. En de bal in de verre hoek gemikt. Ik zeg, Esteban had hem moeten hebben. Maar hij had hem niet. En dus heeft uh, Basashikoglu hier de stand tussen AZ en Heerenveen. Op 1-0 gebracht in het voordeel van de Vriezen. Straks om kwart vracht is er een nak tegen Cambuur... en Herakles tegen de koploper. Vitesse en de late wedstrijd komt uit de Kuip... en gaat tussen Feyenoord en Bexwolle. Het is zaterdagavond langs de lijnen tot 11 uur met Sport en... MUZIEK Frank. Sieg maakt de 2-0. Een knal van afstand. Iets meer dan 20 meter denk ik. Esteban staat anderhalve meter voor zijn goal. En zit die bal inslaan via de onderkant van de lat. We zijn 20 minuten onderweg. Het is 2-0 voor Heerenveen in Alkmaar. Nou, mag Broeske het nog een keer proberen. Met Glory Days Het zijn moeilijke tijden voor AZ Afgelopen week dan wel uh, gewonnen Maar ja, pas uh, na strafschoppen tegen Herenveen. En nu dan achter Frank Wieluid. Dik achter ja, inderdaad. We zijn pas 22 minuten, iets meer dan dat, onderweg. Wel al iets een kans gehad in ieder geval om wat terug te doen. Een vrije trap van een metertje of 20. van Martens. Met zijn linker tegen de lat geschoten. Als die bal 30 centimeter lager valt. Ja, als, als. heb je niks aan. Inderdaad, uh, zo is het nou eenmaal. En het zit dus inderdaad, nou ja, dat is ook zo'n doodnood. Niet mee met AZ. Daar zijn ze vooral zelf verantwoordelijk voor. Vijf wedstrijden op rij in de competitie niet gewonnen. En Heerenveen, dat ik vorige week ook gewoon tegen Pek heb zien voetballen. Althans, toen waren ze vooral aan het tegenhouden en wonnen ze uiteindelijk. Vandaag proberen ze tegen AZ gewoon te voetballen. Je zou bijna zeggen dat ze minder respect hebben voor de ploeg uit Alkmaar dan voor de ploeg uit Zwolle. Maar het heeft in ieder geval wel effect wat Heerenveen doet. Dat voetballen uit de omschakeling, daar scoorde het uit via Basashi Koglu en dat schot van Sieg. Ja, je kan van die jongen zeggen wat je wil. Maar als hij een goal maakt is hij absoluut de moeite van het terugkijken waard. En dat geldt voor deze ook. Want het is wel een heerlijke knal hoor. Van 20 meter onderkant lat. Buiten bereik van Esteban. En uh, daar kon de doelman van AZ dan vrij weinig aan doen. Maar het is in ieder geval wel weer begonnen. Het was woensdag ook al zo'n spektakelstuk. Dus uh, we moeten de moed nog niet opgeven voor wat betreft AZ. En dit duel. Niet te snel de pijp aan Maarten geven. Gouwenleeuw gaat opbouwen. Heeft de hele helft, zijn eigen helft voor zich. Qua ruimte, want Heerenveen staat gewoon te wachten. Zoals Heerenveen dat wel pleegt te doen op de eigen helft. Maar als je dan de bal zoals Matthias Johansson zomaar breed geeft in de voeten van Ziyech... Terwijl daar echt niet echt aanleiding toe is. Want hij wordt niet onder druk gezet of zo. Het is gewoon echt helemaal verkeerd gekeken en gepaast door de rechtsback van AZ. Ja, dan maak je het jezelf wel heel erg lastig in deze fase van de wedstrijd. Ortiz zou dan bijvoorbeeld iets moeten gaan doen met uh, werklust En proberen die bal snel te veroveren in de buurt van Vint uh, Bokasson. Dan krijgt in ieder geval de vrije trap mee. Vlot genomen door AZ. viergevers centraal achterin vandaag omdat Wuitens geschorst is. Zijn vervanger op de linksbackpositie heet Gorter. Die gaat nu op de vijandelijke helft verder lopen. Gaat de achterlijn halen. Moet een voorzet komen. Gaat eerst de achterlijn halen. Dan komt de voorzet richting penalty stip. Daar is niemand. Daar had bijvoorbeeld, nou ja, Goudelje is daar in de buurt. Johansson staat al te wachten bij de tweede paal. En Berens die stond uh, nog weer een stukje verderop. Maar niemand bij de penalty stip. Ja, een verdediger van Heerenveen. Dat was Kruiswijk. Nu Johansson midden voor de goal. Met zijn rug naar de goal ook. Krijgt de bal niet onder controle. Onder druk van Kruiswijk. En dan moet Heerenveen even terug naar Noordveld. Om uit te verdedigen via die hoge bal van je altijd maar moet afwachten in Alkmaar waar hij dan terecht komt met die dwarrelwind. Hij komt op de vijandelijke helft. Dus kan Heerenveen gewoon door. Met Vint Bogasson heeft wat ruimte. Krijgt ook ruimte. Maar uiteindelijk, als je denkt, misschien gaat hij zo schieten. Dan is die ruimte toch weer weg. Er zit Gouwenleeuw er uiteindelijk tussen. Met uh, zijn rechterbeen en kan AZ van de eigen goal afkomen. Via Ortiz. Wat ruimte op het middenveld. Ziet op rechts uh, Matthias Johansson gaan. Oei, oh, daar zit Dijk's mis Komt Johansson toch aan de bal. Terwijl het absoluut niet zo leek. En dus wordt het gevaarlijk. Aaron Johansson, bal doorgeven naar de linkerkant. Daar uh, geen controle. Uiteindelijk bij uh, Berends. Die uh, toch normaal gesproken die bal wel onder controle zou moeten kunnen krijgen. Met zijn rechterbeen. Alleen buitenkant rechts deze keer niet goed genoeg. Wel kan AZ gewoon doorvoetballen, want de Heerenveen komt even niet meer van de eigen helft af. Dus heeft AZ de ploeg uh, uit Friesland, waar het ze hebben wil, namelijk op de eigen helft, vastgepint. Nu nog goede kansen creëren om de aansluitingstreffer te creëren. Aaron Johansson, sterk met een man in zijn rug, ook met zijn rug naar de goal. Het Blijft wel in balbezit, Matthias Johansson dan, punt van de 16 zestienhund. En schieten natuurlijk, proberen maar bij de tweede paal, hopen dat er nog iemand binnenglijdt. Glijden wordt het niet. En dus gaat de bal voorlangs. Aaron Johansson was daar in de buurt. Goudelje was in de buurt. Maar geen van twee bereid om eens voluit richting die tweede paal te glijden. Om eens te kijken of ze nog een grote teen tegenaan konden krijgen. En dus gaat het schot van Matthias Johansson voorlangs. Zo zijn we 26 minuten onderweg. Is het uitstekend om te zien dat AZ in ieder geval terug wil komen. Dat moet het ook tegen Herenveen. Want dat had een vliegende start en een 2-0 voorsprong in Alkmaar. me and back like you Het met Liar, Liar. Als wat er in het buitenland is gebeurd... allereerst de Bundesliga. Borussia Dortmund verloor. Hertha BSC was de tegenstander en het werd 1-2. En ook Leverkusen verloor. Weer de Bremer Leverkusen eindigt in 1-0. Freiburg tegen Hannover 96, 2-1. HSV Mainz 2-3. Ondanks een goal van Rafael van der Vaart voor HSV... dus verlies... Dan Branswijk, Hoffenheim 1-0. En Bayern München speelt dit weekend niet... want vanavond is in Marokko de WK-finale voor clubteams... tegen Raja Casablanca. En bij Nürnberg tegen Schalke is het 0-0. Aan kop gaat Bayern München, en dat blijft ook zo... 44 uit 16, gevolgd door Leverkusen, 37 uit 17. Dan Borussia Dortmund, 32 uit 17. En ook münchen Gladbach heeft er 32 dan uit 16. Gladbach speelt morgen thuis tegen Wolfsburg. Dan in Engeland Liverpool tegen Cardiff City... 3. 1 2 goals en een assist voor Louis Suarez nou ja dat mag ook wel, hè, voor het geld wat hij daar verdient. Zo'n 238.000 uh, euro uh, volgens het nieuwe contract. Dat is per week. Hè? Manchester United tegen West Ham United 3-1. Stoke City, Aston Villa 2-1. Sunderland, Norwich City 0-0. West Bromwich, Albion, Hull City 1-1. Crystal Palace, Newcastle United 0-3. En Fulham tegen Manchester City 2-4. Liverpool gaat met 36 uit 17 aan kop. Gevloot door Manchester City 35 uit 17. Arsenal is derde 35 uit 17. 16. Laten we eens kijken bij AZ Heerenveen. Het was 0-2, Frank, viel uit. Dat is het nog steeds, na 32 minuten voetballen bijna. AZ probeert uit te verdedigen, zonder Ortiz, want die is gewisseld intussen. Geblesseerd naar de kant gegaan voor hem in de plaats Hendrikse. Martens, bal breed op viergever, die het middenveld inschuift... en dan kijkt of hij Goedmotsen kan bereiken. Daar ergens achter de verdediging bij Heerenveen. Zijn beweging naar binnen toe is prima, alleen het vervolg blijft dan uit... Daar uh, aan die linkerkant. En dus kan Heereveen overnemen. En staat het ineens 1 tegen 1 achterin. Of liever 3 tegen 3. Met uh, Slagveer die aan de rechterkant uh, het strafschapgebied ingaat. Naar binnen kapt. Misschien wel gaat schieten. Nee, hij legt hem neer. Hij legt hem neer voor Sieg. En zo goed als hij kan schieten en mikken. Zo mikt hij hem nu 2-3 meter over de goal van Esteban heen. Weer een goede aanval van Heerenveen. Vooral weer een goede uitval van Heerenveen. Want dat is wat ze aan het doen zijn. Ze wachten op de kansen. En ze profiteren van de ruimte op de helft van AZ. En gaan daar tot nu toe uitstekend mee om. Behalve dan deze kans van Zieg. Want daar had hij veel beter mee om kunnen gaan. Het was een bal met zijn linker. Misschien dat dat het probleem was. Want het schot waarmee hij scoorde, de 2-0 maakte, dat was met rechts. En uh, dat zat er een stuk strakker op. Nu probeert uh, AZ in ieder geval druk te zetten op de achterhoede van Herenveen. Moet ze dus even achteruit. De Friese via Noordveld uitverdedigen. Die heeft nu de wind even mee. Zo uh, ziet het eruit. Want Esteban, als die een hoge bal trapt, dan komt die amper zijn strafschopgebied uit uh, met uh, de bal. Dus uh, die kan dat beter niet doen. In ieder geval de bal laag houden. En Nordveld levert door zijn lange bal ook eigenlijk uiteindelijk weer in. Gewoon bij de achterhoede van AZ met Gouwenleeuw. Die uh, de bal in wil spelen richting Berends. Dan wel richting Johansson. Die lopen allebei van de bal weg. En dus is er weer een gebrekkige communicatie. Die moet Gouwenleeuw zelf het probleem oplossen bij Bas Chikoglou. En dat doet hij. Nu levert hij wel goed in bij Matthias Johansson. De hoogte van de middellijn aan de rechterkant combinatie met Berens althans, dat was het idee van Johansson. Berens denkt er anders over, die levert liever in bij Martens. En die draait op zijn Berens weg bij zijn tegenstander Daar rechts aan de zijlijn. En dribbelt dan mm -hmm. vervolgens naar het midden om terug te geven naar de linkerkant. Maar ook hij legt de bal, nota bene de man met de beste trap op het veld. Ma Martens, dat leidt geen twijfel. Een paar meter achter Gorter neer. En dus kan AZ gewoon weer qua tempo ook opnieuw beginnen met die aanval... Opnieuw ook bij uh, Hendriksen in dit geval. Hendrikse die inlevert bij Berends. Berends, geen ruimte aan de rechterkant om er langs te gaan. Dus moet hij even achteruit richting Hendriksen Dan verslikt Gouweleeuw zich weer de hoogte van de middellijn. En daar gaat Heerenveen weer op snelheid met slagveer. Weggestuurd door, uh, althans de diepte ingestuurd door Siegh, Alleen die wordt niet bereikt. Esteban is eerder bij de bal. Dus kan AZ de hoogte van de middellijn weer oprapen. En opnieuw proberen een aanval op te bouwen. Dat lukt niet. Dijk zit ertussen op het moment dat Matthias Johansson probeert diep te geven aan die rechterkant. Hens van Eijkrem via uh, zijn eigen rechtervoet. Maar het mag door van Blom en dus kan Heerenveen doorvoetballen. Bal achter de, de defensie van AZ neergelegd door Siegh. Hij ziet zelf al op het moment dat hij hem uh, uh, probeert te verplaatsen die bal dat het veel te hard is en veel te diep. En dat Esteban die bal rustig kan uh, oprapen en het spel weer kan verplaatsen. Opnieuw naar de rechterkant. Nu bij AZ met Johansson en Berends. Berends trekt naar binnen toe. Probeert daar wat spelers naar zich toe te trekken. Dat lukt allemaal wel. En dan moet het spel natuurlijk naar de linkerkant. Via Martens gebeurt dat ook. Gorter gaat ook naar binnen toe. Daar is dat druk zat. Het moet de bal moet aan de buitenkant blijven. Koetmotson dan aan de linkerkant van het staatschapgebied. Probeert in ieder geval een voorzet te geven uit te draaien. En dat levert een hoekschop op. Dat is dan toch iets zo heel langzaam. Maar zeker komt AZ dus weer in de buurt van de goal van Heerenveen. Maar het kost ontzettend veel tijd om überhaupt daar een beetje in de buurt te komen. En ik kan me niet herinneren dat Noordveld serieus een bal tussen de palen vandaan heeft moeten halen. Misschien dat het nu gaat gebeuren uit die hoekschop. Nee, wordt weggekopt achterin bij Heerenveen. Wel weer opnieuw ingebracht zometeen als het goed is door Berends. Als je het duel wint in eerste instantie dan toch in ieder geval van slagveer. Daar heeft hij knap veel moeite mee. Uiteindelijk wint hij hem. Is hij nog op de achterlijn levert het hem een nieuwe hoekschop op. Nu aan de andere kant gaan we van links naar rechts. En aan de rechterkant is het Martens die de, de hoekschot mag nemen. Zal hem gaan laten indraaien. Dus kunnen uh, Gouweleeuw en Viergever allemaal voorin blijven hangen. Johansson kan natuurlijk ook prima koppen. Die zou daar zeer gevaarlijk kunnen worden. Goedelje kan daar voor de nodige onrust zorgen in het strafschopgebied bij uh, Heerenveen. Daar komt die hoekschop van uh, Martens. weggestompt door Nordveld. Kijken wie hem daar uh, opraapt. Dat is uh, in eerste instantie Gorter. Die kopt hem dan weer achter de linie bij Heerenveen. Maar ook achter de achterlijnen. Dan kun je er niks meer mee als AZ zijnde. Na bijna 36 minuten voetballen. AZ mag voetballen. Van Heerenveen heeft alle mogelijke moeite om echt goede kansen te creëren. En dan sta je ook nog eens met 2-0 achter in eigen huis. En dan de Masters Tennis in Rotterdam. Morgen de finale bij de vrouwen tussen Kiki Bertens en Olka Kouluis Naja. En bij de mannen staan Jesse Goetekaloen en Igor Seisling in die finale. Marcel Meske zit tegenover me inmiddels. Um, allereerst uh, de vrouwen. Kiki Bertens in de finale. Uh, die had toch een enkel blessure. Is ze daar helemaal van genezen? Ja, dat zijn ze wel na afloop. Um, zelfs als ze uh, ja, een moeilijke situatie op de baan... ver in de hoek moet rijken, daar naartoe rennen... Uh, dan aarzelt ze geen moment. Uh, instinctief reageert ze. En ze denkt dus totaal niet meer aan uh, die enkel. Ze had instabiele enkelband. Uh, is geopereerd. En uh, ja, is dus reuze goed uh, hersteld. Maar het heeft er wel een paar maanden gekost van het uh, afgelopen jaar. Ja, dan Olga Galuznaya. Zeg ik dat goed? Uh, ja? Ik geloof het wel, ja. Uh, <laughs> ja, een nou ja, uh, nieuw talent? Of, uh... Nou, nee, die, die speelt al een paar jaar. Maar ja, je kan ook zeggen, uh, er zijn een aantal speelsters ook niet. Bijvoorbeeld Aranska Rus speelt niet mee. Uh, Michaela Krajček doet bijvoorbeeld wel mee. Maar ja, zij verloor vroegtijdig. Uh, we hebben ook nog een groot talent, Indy de Vrome. Die laatste jaar toch best uh, wel goed heeft gespeeld. En zeker op de ITF-tour. Uh, die verloor dan weer verrassend van Leslie Kerkhoven. Dus ja, zo zie je altijd wel weer wat nieuwe namen. Maar goh, dat is natuurlijk wel aardig. Ja, je zei het al, Michele Kreitje, ik deed wel mee. Maar niet zo lang. Uh, wat moeten we van haar nog verwachten? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ze gaat zich uh, helemaal op het dubbelspel uh, toeleggen. Maar zegt dat niet meteen alles? Uh, een beetje wel, als je heel eerlijk bent. Uh, ze had verwacht dit jaar... Uh, toch veel beter te presteren en toch weer in die top 100 te komen. Nou, daar staat ze bij lange na niet. Um, heeft natuurlijk in het verleden allerlei gezondheidsproblemen gehad. hartritmestoornissen, blessures in het verleden. Um, maar ja, het lijkt toch een beetje alsof ze over de hoogtepunt heen is. En ja, dat is jammer, want als ze goed speelt is ze natuurlijk altijd levensgevaarlijk. En dat ze zich nu ja, op het dubbelspel gaat toeleggen... Ja, ik weet niet wat dat voor een invloed heeft op de single... maar uh, ja, echt heel positief klinkt dat dan niet. Nee, dus eigenlijk einde carrière, denk je? Nou, dat uh, wil <laughs> ik ook wel weer niet ja. zeggen, hoor. Want uh, laten we wel zijn, ze is uh, nou, rond de 25, dus dat is nog jong. En heb je nog veel jaren te gaan. Je weet niet uh, hoe het loopt, maar uh, ze gaat uh, in ieder geval nu uh, veel meer dubbelen. Dan de mannen. Uh, Hoetekalung en Sijsling in de finale. Uh, dat is dezelfde als vorig jaar. Uh, dat betekent dat er, ja, dat er eigenlijk weinig verandert in dat jaar? Nou, uh, Igor Sijsling speelt vaak goed bij dit toernooi. Want het is een indoorbaan, dat is zijn kracht. Hij serveert erg goed. Hij speelt uh, als een van de weinigen nog service volley. Uh, de baan ligt hem goed. Uh, titelverdediger, dus uh, ja, hij steekt wel goed in zijn vel. Hij is al een tijdje bezig uh, met de training... om zich voor te bereiden op 2014. Is ook overgestapt op een uh, nieuwe coach. Een, uh, een uh, oud-tennisser uit Nederland, uh, Michel de Koning. Uh, heeft zijn Spaanse coach vaarwel uh, gezegd. Dus, ja, dat is een beetje uh, verrassend, uh -huh. denk ik. Want hij heeft toch een geweldig jaar gehad. Maar al met al staat hij uh, heel erg goed te tennissen. En um, ja, zijn uh, halve finale tegenstander, Timo de Bakker. Uh, die ging daar gewoon met, uh, met Frank, uh, twee keer 6-2 af. Brussel scoort Frank. 40 minuten en dan doet Azet wat terug. Snel genomen, vrije trap. Martens en Johansson had het al gezien. De twee hebben heel snel even oogcontact. En Johansson. Komt naar binnen van buiten het strafschap. Over de linkerkant reageert al voordat de paas van Martens gegeven is. Dus op wat komen gaat. Neemt hem al aan op de borst. En schiet hem dan kruislinks terug eigenlijk. Richting de goal van Noordveld. De bal gaat dwars door het midden. Noordveld kan hem aan alle kanten verwachten. En ziet hem eigenlijk over zich heen gaan. De aansluitingstreffer is verdiend voor AZ. Maar het is hard werken voor de ploeg uit Alkmaar tegen Herenveen En het staat nog altijd achter. Het is 40 minuten dat we onderweg zijn. AZ Herenveen is 1-2 geworden. De goal van Johansson. Verder met Marcella Mesker over de Masters in Rotterdam. Je had het net over Timo de Bakker. Ja. Twee keer 6-2 ging die eraf tegen Igor Seisling. En... Ja, dat op een indoorbaan, ik vind dat wel een hele dikke uitslag. Uh, je kan zeggen, Seisling speelde erg goed. Ja, en dat gold dan weer niet voor Timo de Bakker... die ja, over het algemeen zijn beste prestaties dit jaar op Greffel heeft uh, laten mm -hmm. zien. Um, ook wel weer wat is teruggekrabbeld uh, op de ranglijst. Uh, maar dit viel me dan toch wel weer een beetje tegen... om er zo dik vanaf te gaan uh, op een indoorbaan... waarbij je zou zeggen, met zijn service... kan hij toch wel een paar gamepjes meer binnenhalen. Maar ja, dat je, gebeurde dus niet. En Jesse Hoetekalong? Ja, die is in uh, goede doen het hele jaar al. Veel challenger toernooien gewonnen. Um, hoogste ranking uh, ooit bereikt. Net in die top 100 uh, terechtgekomen. Dus die kan terugkijken op een heel goed jaar. En ja, laat dat dan ook wel zien. Hij is uh, heel solide. Zo speelde hij ook vandaag tegen Thomas Schorel. Die hele lange, linkshandige mm. jongen. De goede service. Uh, leuke partij, 6-4, 7-6. Maar Huta Galoen, gewoon net een tikje beter. Oh. Maar geen welkuit voor Ahoy? Nee, dat uh, uh, heb ik ook vernomen... Dat kan je uh, inderdaad over discussiëren, want uh, ja, hij staat uh, ja, iets van 40 plaatsen hoger dan Timo de Bakker. En Timo de Bakker heeft wel een wildcard gekregen van Richard Krajcik voor Dabiano. Ja, met de omschrijving van: ja, uh, Timo de Bakker heeft meer potentieel. Of dat ziet Richard Krajcik dan kennelijk. Maar ja, als je het afgelopen jaar bekijkt uh, ja, en, en, en de ranking... dan staat Jesse toch wel heel duidelijk hoger. Dus, uh, nou ja, misschien kan hij nog de derde wildcard uh, krijgen. Die ligt uh, nog vrij. Als je nou de afgelopen dagen kijkt naar het niveau van de Masters in Nederland... ben je dan nou vrolijk? Um, nou, we missen natuurlijk wel Robin Hazen. Dat vind ik jammer. En ik vind het ook jammer dat een Aranska-Rus niet meespeelt. Die had een slecht begin van het jaar, mm -hmm. maar een goed tweede deel van het jaar... En ja, die zou ik graag willen zien spelen tegen een Kiki Bertens. He, want dat zijn toch wel onze beste twee vrouwen, zo'n ja. beetje. Um, dus we missen gewoon een beetje, beetje jus in het toernooi, zou ik zeggen. Ja. Marcella Wesker, bedankt. We gaan naar Frank Wielheid, want het is uh, toch nog spannend geworden... zo vlak voor rustig. Ja, maar dat zat er ook eigenlijk wel aan te komen. Want er was maar één ploeg die aan het voetballen was. En dus ook recht had op een goal op dat moment in de wedstrijd. We zijn dik 42 minuten onderweg. Het is 2-1 voor Herenveen in Alkmaar. Dat nog wel. Maar de aansluitingstreffer is dus een feit. En AZ blijft nog even doorgaan. En nu wel helemaal terug. Via Viergever achteruit naar Esteban. Die er toch weer bestaat om die bal hoog richting de middellijn te geven. Ja, die gaat dus nooit de middellijn halen. Vanwege de wind die er staat. Het regent nu heel even niet meer. Maar dat is dan ook het enige. Die wind blijft wel. En Basis heeft de bal opgericht. Aan de linkerkant gaat hij het strafschopgebied in. En versiert een hoekschop via de rechtervoet van Hendrikse. En zo komt Heerenveen weer eventjes kijken hoe het ook alweer was. Daar op de helft bij uh, AZ uit Alkmaar. Want uh, dat het daar gevaarlijk is geworden is ook alweer even geleden. Maar daardoor staat het nu wel met 2-0 voor. Zier gaat zo meteen een hoekschop nemen. Vanaf uh, de rechterkant deed het al een paar keer behoorlijk gevaarlijk. En uh, nu de bal kort gevraagd door Basashie Kokloed. Die gaat hem natuurlijk niet krijgen want hij moet voor. Richting de penalty stip wordt daar weggewerkt. Half weggewerkt door... Uh, de achterhoede van AZ. En dan komen ze er ineens goed uit met Martens richting Berends. Die moet even inhouden. Want de bal loopt niet lekker met hem mee op dit veld. Het, is, het heeft hier de hele dag heel hard geregend. Dus echt lekker doorlopen wil de bal niet. Martens gaat er uitstekend mee om. Verplaatst het spel van rechts naar links. Daar zijn we dus nu aanbeland. En Gorter verslikt zich dan ook in de paas die komt van Hendriksen Is er meteen ook uitgeschakeld als Heerenveen over de rechterkant vandoor doorgaat. Daar waar Gorter normaal gesproken de backpositie inneemt. Bij AZ. En nu moet overgenomen worden. Daardoor viergever. Die doet dat prima. In ieder geval wordt Heerenveen zo even opgehouden. Kunnen ze er niet heel vlot afkomen. Is het viergever nu mis. Wordt het alsnog gevaarlijk. Kan Heerenveen het strafschapgebied inkomen. Via Finn Bokasson is dat. Die ligt. Die blijft ook even liggen. Heerenveen kan nog altijd doorvoetballen als Finn Bokesson even naar Blom kijkt en denkt, was dat geen penalty? Nee, is de reactie van Blom. Nog altijd Heerenveen rondom. Het strafst bij AZ in balbezit met Finn Bokesson. Die legt hem even neer, die bal. Voor Eikrem is dat. Eikrem komt er niet aan. Kan niet schieten. Oh, die bal teruggelegd naar Esteban. Ja, en dan gaat hij er alsnog in. Oh, wat ontzettend slordig gedaan is dat. Door volgens mij is dat... Moet ik even kijken, Martens notabene die hem daar teruglegt op zijn eigen keeper in het doelgebied. Dus binnen vijf meter van zijn eigen goal denkt hij, weet je wat, ik leg hem even terug. Dan kan Esteban hem de diepte inslingeren. Maar Esteban, omdat die bal blijft hangen, is er te laat bij. Hij krijgt hem niet op tijd weg. Dan schiet hij hem tegen een tegenstander aan. En uiteindelijk is het Finn Bogason volgens mij die hem als allerlaatste aanraakt en hem binnenglijdt die bal. Zie ik dat goed of is Finn Bokasson degene die het lastig deed? Nee, het is slagveer Die hem als laatste aanraakt bij de tweede paal. Want het was Vint Bogasson die het Esteban lastig maakte. Daar schoot Esteban de bal tegenaan. En dus de 3-1 door ontzettend slordig uitverdedigen achterin bij AZ. Zo zie je maar dat als Heerenveen eventjes komt kijken op de helft bij AZ. Dat de, de ploeg van Dick Advocaat meteen in de problemen komt. En dat is ook het grote gevaar van Heerenveen. Nu een keiharde tackle. Van, volgens mij is dat Basashikoglu op Matthias Johansson. Basashikoglu gaat daar de gele kaart voor krijgen. De hoogte van de zijlijn aan de rechterkant halverwege de helft. Van Herenveen. De Nazet heeft alweer haast om de vrije trap vlot te nemen. Martens wil natuurlijk zijn foutje goed maken. Omdat hij zijn doelman in de problemen bracht. Met dat korte terugspeelballetje. Legt die bal neer in het strafschapgebied bij Herenveen. Wordt weggewerkt in eerste instantie. Dan opnieuw ingebracht. Althans, er wordt een, sch een schotpoging gewaagd. Die mislukt half Martens. Dan, nota met een sliding. Brengt AZ weer in balbezit. En dan gaat er vandoor aan de rechterkant. Brengt die bal voor. Bij de tweede paal. Daar is even niemand. Althans, niemand in een rood shirt. En dus kan Herenveen uiteindelijk uitverdedigen. En is het rust. We krijgen geen extra tijd. Heerenveen komt vlak voor rust dus weer op een marge van twee goals tegen AZ. Dankzij die enorme fout tussen Martens en Esteban daar achterin. De goal van Slagveer 3-1 dus voor Heerenveen in Alkmaar. Tops met walk-away René. De koploper Vitesse moet in de laatste wedstrijd van dit jaar... Uh, op bezoek bij Heracles. Ja, toch altijd lastig. En bovendien uh, hebben ze allebei wat goed te maken... want ze werden allebei uit de beker gestoten. Uh, Vitesse door Roda en Heracles door Feyenoord in die houtkamp. Uh, Richard van der Made bedoel ik. Sorry, uh, Richard... Ja, zo is het, Ronald. Maakt niet uit. Ja, inderdaad, die bekeruitschakeling tegen Rode JC van afgelopen week heeft toch ook aangetoond... Hè, dat Vitesse zeker ook mindere wedstrijden kan spelen. Het kwam misschien een beetje uit de lucht vallen voor Vitesse. Maar het was een, een wanprestatie in Kerkrade, volgens ook trainer Peter Bos... Zeer uitgebreid geanalyseerd die wedstrijd. De video kwam eraan te pas. Continu stopgezet heb ik me laten vertellen. En Peter Bos, die had het al na vijf minuten gezien. Zo zei hij. Dit was een, een Vitesse dat geen kans had in die wedstrijd. Omdat er heel slap aan de wedstrijd was begonnen. En dat wil de technische staf van de koploper uiteraard vanavond anders zien. In die laatste wedstrijd van dit kalenderjaar tegen Herakles Almelo. En je zei het zojuist al even. Een aantal rare uitslagen toch hier de afgelopen jaren. Vorig jaar... 3-5 bijvoorbeeld. Dat was toen de Wilfried Boni-show. Voordeel dus voor Vitesse. Maar twee jaar geleden werd het hier ook zomaar 6-1 op het kunstgras in Almelo voor Herakles. Dus wat dat betreft wel een aantal interessante wedstrijden hier de afgelopen jaren al geweest. Zes maal op rij heeft Vitesse in de competitie al gewonnen. Het gaat dus uitstekend wat dat betreft met de ploeg van Peter Bos. Afgezien dan van afgelopen week die bekeruitschakeling. Maar ook met Herakles Almelo... Gaat het de afgelopen weken crescendo. Zeven punten uit drie wedstrijden. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Even kijken naar de opstelling van de koploper. Vitesse dat Havenaar mist vanwege een schorsing. Bekend verhaal. Twee weken geleden liep hij die schorsing op in de wedstrijd tegen PSV. En de grote vraag vooraf is een beetje wat gaat Peter Bos doen... Voorin want Chanturia die vorige week nog speelde tegen Nac Breda die zit vanavond op de bank. En het zou maar zo kunnen zijn dat Valerie Kazaisvili die bij de eerste elf staat dat hij in de punt van de aanval speelt. Het zou ook maar zo Piazon kunnen zijn. Want ik weet van Peter Bos dat hij ook in Piazon iemand ziet die in de as van het veld kan spelen. Normaal gesproken staat Piazon natuurlijk vanaf de linkerkant al het hele seizoen. En ook nog een alternatief is wellicht Atsu, de kleine Ganees die de laatste week ook steeds beter is gaan spelen bij Vitesse. Ook hij zou zomaar vanavond de centrumspits kunnen zijn. We zullen dat straks moeten gaan zien, want Bos wilde vooraf helemaal niets daarover vertellen. Kunstgras wordt op dit moment gesproeid. We maken ons op voor hopelijk een heerlijke wedstrijd hier in Almelo. Het waait flink, maar het is absoluut niet koud. Heracles Almelo, Vitesse straks om kwart voor acht onder leiding van Pieter Vink. Manchester United-verdediger Alexander Butner wil in de winterstop verhuurd worden aan een Italiaanse club. De oudspeler van Vitesse komt nauwelijks voor... in de plannen van de nieuwe trainer David Moyes. Twee Italiaanse clubs hebben zich al gemeld. Genoa en AS Roma willen wel huren. United is daarvan op de hoogte. En de clubs zijn ook naar me toegekomen. Ik hoop dat United meewerkt aan een verhuurconstructie. Al dus de zaakwaarnemer van Butner. disappearing Tim Knoll met Motion of Life. De andere wedstrijd die over een paar minuten begint... is Nak tegen Kambuur. Kambuur doet het eigenlijk verrassend goed... maar is wel voorlaatst. Maar ja, wel met 16 punten. En Nak uh, heeft er maar drie meer eigenlijk. Maar ja, winnen in Breda... dat is maar voor weinig ploegen weggelegd. Uh, we gaan naar Andy Houtkamp. Andy, ik, ik zag er net een bubbelbad op het veld staan. Wat is dat nou weer? Nou, als ik het heel koud krijg... dan uh, mag ik daarin gaan zitten. Oh, ik naast dacht dat uh, <laughs> Ja, naast die dame. <laughs> nee, daar hebben we uh, mensen geboden om uh, de eerste helft en de tweede helft... dat zijn verschillende mensen... in het bubbelbad te mogen zitten bij de cornervlag... bij een avondje nak... voor uh, Serious Request. En dat is een, uh, een goede actie. En dus zitten er twee mensen totaal voor aap... Dat wel, maar daar hebben ze ook goed uh, geld voor neergelegd. Uh, bij de cornervlag en verder staat er heel veel vuurwerk klaar op het veld. Om uh, voor de wedstrijd te worden afgeschoten en hopelijk ook tijdens de wedstrijd. Uh, ja, Nak Cambuur, je zei het al, nummer 13 tegen nummer 17. 19 punten voor Nak. en 16 punten voor Cambuur. Dat is dus maar eigenlijk... Uh, uh, een heel klein verschil en een heel belangrijke wedstrijd. Echt zo in die onderste regionen. En dan heeft NAC problemen. Want Suk de rover van de weg, allemaal geschorst. En uh, Drost geblesseerd. Verbeek heeft ook een uh, blessuretje en zit wel op de bank. Met een ellies blessure. Vorige week met 3-2 van Vitesse verloren. Ja, en als je kijkt naar de vorm van NAC. Thuis gaat het wel goed. laatste twee keer gewonnen. Uh, FC Groningen 2-1. En zelfs van PSV met 2-1. En dan uit weer uh, is het een stuk minder. Vitesse verloren. Ajax dik verloren. En ook dik van Twente verloren. Ja en in Kambuur. Iedereen heeft het erover. Het gaat uh, zo goed. Ze spelen zo leuk voetbal. Maar ja de laatste vijf wedstrijden. Twee keer gelijk en drie keer verloren. Waaronder uh, uitgeschakeld in de beker door FC Utrecht. En dat komt omdat dat Het gewoon de minst scorende ploeg is in de eredivisie. 16 doelpunten in 17 wedstrijden is natuurlijk erg weinig. Uh, eerder dit seizoen al gespeeld deze wedstrijd in Leeuwarden. Waar het Glazenhuis nu staat. En toen was het 0-0. Over een paar minuten met bubbelbad en vuurwerk gaan we van start onder leiding van de heer Hichler. In het Radverlegstadion voor zo'n 17.000 mensen. Do I Do It van de Pointer Sisters. Laten we eens kijken bij de koploper in Almelo, Richard van Maanen. Een minuut onderweg en Vitesse heeft de bal helemaal in de hoek van het veld. Het hakballetje van Van der Heijden is naar Ibarra. En dan neemt de Ecuadoriaan de bal goed aan aan de rechterkant van het veld. Anderhalve minuut onderweg. Het is flink gaan regenen. Vijf minuten geleden hier in Almelo het stadion zo goed als vol. En de grote vraag natuurlijk, kan Heracles Almelo op eigen veld? Net als vorige week zondag opnieuw zorgen voor een stunt. Toen werd AZ verslagen. en Nu is het de koploper dat op bezoek komt. En ik zei het vooraf al even, de grote vraag was wie zal in de punt van de aanval gaan spelen. Nu Havenaar er door een schorsing niet bij is wel. Dat is Lucas Piazon, de topscorer van Vitesse, die nu de bal heeft op de helft van Heracles. Maar is hem ook weer kwijt. Vajnovic verricht dan goed werk namens Vitesse, de oudspeler van Heracles, die hier vier jaar voetbalde. En zo, dankzij Vajnovic, is Vitesse dus weer terug in balbezit nu op eigen helft. Met Van der Heijden, die drijft de bal dan op. In oranje schoenen paast hij de bal dan naar zijn... Uh, Ploeggenoot Kasia, ook hij met oranje schoenen vandaag. En dan is het Leerdam. Leerdam die naar binnen trekt. Op de eigen helft nog altijd wordt opgejaagd door Linsen, De linksbuiten van Herakles. Maar Vitesse blijft in balbezit. 15 punten meer heeft Vitesse dan Herakles op de ranglijst. Herakles dat elfde staat. En Vitesse schuift de bal nog altijd achterin rond. Er wordt gejaagd door Herakles. natuurlijk in het begin van deze wedstrijd zoals de thuisploeg dat hier in Almelo altijd doet. Maar Vitesse combineert vaardig en goed aan de linkerkant nu met steekballetje is de bedoeling voor Piazon. Maar op tijd uit zijn doel gekomen door Edwin Pasveer. De keeper van Herakles. En zo hebben we 2,5 minuut gespeeld. In het begin van deze wedstrijd waarin Vitesse het meeste balbezit heeft. Stand 0 tegen 0. AZ gaf van het einde van de eerste helft al kerstverschenkenweg aan Herenveen. Frank Wieluert. Ja, met name Martens. En dat is nou net degene van wie je niet verwacht... dat hij dat soort domme dingen doet. Terwijl het is wel een voetballer. Dus de simpele oplossing was niet echt aan hem besteed bij die actie. Nu Bam die ook weer ja, wegstomt op een moment dat je denkt... vang hem dan gewoon, ook boven hun tegenstander zijn hoofd. Want uh, als je hem niet vangt, krijg je altijd het voordeel van de twijfel van Blom mee. We zijn aan het begin van de tweede helft. De Veen leidt met 3-1 en dat is comfortabel tegen AZ. En nu ook de voorzet van man die de 3-1 op zijn uh, slof had... Maar hem van heel dichtbij ook binnen kon tikken. dan kon hij zich gek veel mis aan gaan. Zijn schot wordt weggewerkt. Heerenveen houdt wel balbezit. <coughs> Slordig. Aan de rechterkant van het veld. En dus uh, AZ dat over kan nemen via Aron Johansson. Maar ook die kan niet in balbezit blijven. Heerenveen start weer fel spelend op de man en de bal. Althans de man met de bal. En dus veroveren ze vrij snel de bal weer terug. Maar ze leveren ook in, want AZ doet nu hetzelfde. Dat deden ze voorrust niet zo fel op de bal verdedigen. En dat doen ze nu wel. En dus hebben ze de bal ook weer vlot terug. Via Martens en Berens, uitgeweken naar de linkerkant. Komt weer naar binnen, naar zijn rechter, om een voorzet te geven. Johansson komt voor zijn man. Komt niet goed tot een kopbal. Uiteindelijk is het zijn tegenstander die hem als laatste raakt. Volgens mij is dat Dijks, die daar vervolgens ook geblesseerd bij raakt. Even goed kijken. En het is Kruiswijk, die daar op zijn knieën zit... En niet helemaal lekker zit. Daar moet de verzorging bij komen. De ingooi in ieder geval blijft voor AZ. Twee ongewijzigde ploegen in het begin van de tweede helft. Het is hier gelukkig weer gaan regenen. Dat heeft het verder de hele dag nog nauwelijks gedaan. het waait Het waait ook een heel klein beetje in Alkmaar. Het waait hier trouwens nooit. Maar vandaag bijna helemaal niet. Dus uh, uh, ja, wat dat betreft zijn de omstandigheden lastig. Ook op het veld. Met zo'n dwarrelwind die hier door het stadion heen gaat. Waardoor je nooit echt precies weet waar die bal heen gaat. En uh, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Vooralsnog had Heerenveen daar beter mee om dan de thuisploeg. En uh, staat het dus uh, met 3-1 voor. De behandeling van Kruiswijk zit er alweer even op. Dus kan uh, Heerenveen weer uit gaan verdedigen na die ingooi van AZ. Die uiteindelijk toch weer gewoon bij Heerenveen uitkomt. Eikrem onder uh, druk gezet. Onder flinke druk gezet ook door Martens. Die schuldbewust vol op de bal jaagt. In de beginfase van die tweede helft schuldbewust... omdat hij degene was die uiteindelijk de 3-1 veroorzaakte. Zijn fout was daarvoor verantwoordelijk en we zijn... Uh, nu 49 minuten bijna onderweg bij AZ tegen Heer de Veen. En Heer de Veen leidt in Alkmaar 3-1. Maar daar ligt veel zuidelijker, dus daar zal het wel mooi weer zijn. En die houdt Ja, ook. Het, zon, het zonnetje schijnt. Ik zit in mijn onderbroek. En die mevrouw uh, en die meneer in dat uh, bubbelbad uh, zitten er ook eerlijk bij. 0-0 de stand. Eerste kans was een grote voor Cambuur via Hemmen. Hoekschop is nu voor Cambuur. Wordt in eerste instantie heel even weggewerkt, maar kan weer binnengebracht worden. Ook dus totale mispeer. En was overigens ook buitenspel geconstateerd. Van uh, wie was dat? De nummer 8 van de kambuur. Dat is Bart van Brakel. Die uh, op het middenveld speelt. Omdat Rietsmeijer er niet bij is. Hij is uh, geschorst. En dat is toch een uh, forse aderlating. Voor de Vriezen. Uh, maar het staat 0-0. En Cambuur begon dus goed. Goede kans voor hem. De spits die niet al te veel wedstrijden achter elkaar speelt. Speelde niet tegen FC Utrecht voor de Beker. Maar hij is er nu weer bij. En Cambuur uh, begint in deze wedstrijd. Sorry, ik moet even naar Richard van der Made. Vitesse op 1-0 gekomen. In Almelo een doelpunt van Patrick van Anolt. de linksback al na 6 minuten. Poeiert hij de bal van een meter of 18. Tegen de touwen. En zo staat de koploper in de Eredivisie. Dus al vroeg op een 1-0 voorsprong van Anolt. Mag Heel ver komen. En dan inderdaad van een meter of 18 schiet hij de bal langs Remco pas weer in de verre hoek. En zo leidt Vitesse dus al heel vroeg en is het ook verdiend. Want Vitesse is in de beginfase de betere ploeg. En die kan Buur in de aanval kan Buur dat er bovenop zit in de beginfase bij Nak, uit nog wel in Breda. Uh, het heeft toch uh, verder buiten die kans voor Hemmen niets opgeleverd. Ook hier veel wind en uh, regen. En het is uh, koud. Het is uh, hoogste tijd voor een winterstop. En dan is er balbezit weer voor Hemmen. Hemmen die, uh, ik zei het al, niet tegen FC Utrecht speelde. Uh, uh, toch uh, licht geblesseerd was en nu weer mee kan doen. En dat is uh, goed voor Kambuur. Want dat is een, uh, een belangrijke jongen. Ondanks het feit dat Kambuur weinig scoort. Maakt hij tot de meeste doelpunten. Vrije trap nu voor NAC. Uh, genomen de vrije trap door Matseuntjes. Die speelt hem naar Gillesen. Die dus weer in de basis staat. Omdat er zoveel mensen er niet bij zijn. Zoals Suk en de Rover en Van de Weg. En Verbeek dus op de bank zittend met een lease blessure, Is het nog wel allemaal op eigen helft. Jordi Buijs die de bal even breed geeft. Maar niet goed. Oeh, er zit bijna weer die Bart van Brakel tussen. Maar dan kan Nak via de andere kant van het veld. En de linkerkant kunnen ze uitbreken. Halverwege de helft van Kambuur gaat de bal naar voren. Naar Hadouir. Hadouir, bal onder controle. Probeert de bal voor te geven. Maar via tegenstander gaat de bal over de zijlijn. Ik zei het vooraf aan deze wedstrijd. Enorm vuurwerk. Het was een mooi gezicht. Het enige waar ze niet al te veel rekening mee hadden gehouden. Was dat het ook zoveel troep gaf. Dus men is nog een aantal minuten bezig geweest om die troep weer op te ruimen. Allemaal leuk en aardig. Maar daardoor moest het allemaal wachten voordat de wedstrijd kon beginnen. Nak nakt nog steeds in de aanval. Met Sarpong speelt de bal eventjes naar Gilles Swerts die in de basis staat. En uh, de diepte zoekt, maar krijgt de bal niet. De bal gaat uh, richting het doel, maar over het hoofd van Pompon. En dan kan er uitverdedigd worden door Cambuur. Het, uh, de opening is veelbelovend, maar het staat na zes minuten nog altijd 0-0 bij NAC Cambuur. Hij zat er heel snel in in Almelo, Richard van der Made. Ja, lekker doelpunt van Patrick van Aanholst. Ziet ook meer op Jordania. Geen voorzitter meer van Vitesse naast hem op de tribune. Ook Theo Jans, al lang geblesseerd. Maar ook alweer op de weg terug. En Vitesse laat zien dat het goed antwoord tot nu toe op de bekeruitschakeling van afgelopen woensdag. Het moest en het zou beter in deze laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2013. Want Vitesse wil natuurlijk dolgraag... ...winterkampioen worden. Belangrijk nu wat Herakles doet aan de linkerkant van het veld. Via Belhazani gaat de bal naar de zijkant. Dan is het terug op Rienstra. Rienstra, Belhazani, het strafschopgebied in. Daar is opnieuw Belhazani met de voorzet. En dan gaat de bal net voor langs. Gevaarlijk moment. Het eerste gevaarlijke moment ook in deze wedstrijd voor Herakles. Het gebeurt allemaal na negen minuten. Ja, het is hard. Steeds harder ook gaan regenen hier. De paraplu's zijn uitgeklapt in Almelo. Zwart-wit aan de kant van Herakles. Helemaal zwart bij Vitesse. En Peter Bos heeft al een aantal keren zich gemeld aan de zijlijn. Oudspeler natuurlijk hier. Of oud-trainer moet ik vooral zeggen. Van Herakles Almelo was hier drie jaar werkzaam. En behoorlijk succesvol ook met bijvoorbeeld vorig jaar een twaalfde plaats. De bal ligt inmiddels over de achterlijn. En we gaan een hoekschop krijgen voor Herakles Almelo. Dat dus aankijkt tegen een 1 0 Mooi doelpunt van Patrick van Arnold. De corner gaat getrapt worden vanaf de rechterkant. De koppers mee naar voren bij Herakles Slecht laag ingeschoten. En dan de afvallende bal is voor Tanane. Misschien wel wat verrassend vandaag in de basis. Via Tjommer, die is de bal kwijt. Is het dan Vitesse dat de bal naar voren lepelt, hoog richting Piazon. Die heeft daar weinig controle, ook vanwege de wind. Maar Atsu doet het dan handig met de bal aan de voet. Op dit kunstgras is denk ik ook Vitesse wel in het voordeel. Herakles is het natuurlijk gewend om hier op het eigen kunstgras in Almelo te spelen. Maar Vitesse heeft heel veel lichtvoetige spelers. Jongens die wendbaar zijn en ook uh, in Arnhem op Papendal op kunstgras kunnen spelen. Dus wat dat betreft zijn ze het ook wel weer gewend. Veldhuizen, bal naar Van der Heijden. Van der Heijden dan naar Kasia. En zo controleert Vitesse de wedstrijd tot nu toe hier tegen Heracles 1-0. En in de tweede helft zijn AZ en Heerenveen bezig. Frank Wieluid. Ja, daar is van controle geen sprake. Het is een soort sneeltreinvoetbal. Het gaat als een speer heen en weer na, na 55 minuten. 3-1 voor Heerenveen in Alkmaar en uh, de ploeg uit Friesland. Mag uitverdedigen. Doet dat zwak via Van Arnold. En uiteindelijk ook de overtreding van Vim Bogasson Dus kan AZ een vrije trap gaan nemen. Vanaf de linkerkant uh, zal Gorter dat gaan doen. Zo doet dat uh, in eerste instantie even kort. En uh, levert hem dan in bij uh, Martens. Daar gaat die bal vervolgens over Martens heen. Komt Berens vrij. Berens krijgt hij de tijd om te schieten. Hij krijgt uiteindelijk net voldoende tijd om in ieder geval uit te halen. Maar meer dan dat zit er dan ook niet in. Van Arnold. Uh, maakt het hem nog lastig. Daardoor kan Noordveld uiteindelijk oprapen. En uh, Heerenveen weer uh, vervolgens in de aanval wegzetten. En Dan moet AZ maken dat het omschakelt. Want het gaat razendsnel in die beginfase van de tweede helft. Nu even niet. Nu heeft uh, Heerenveen voldoende mensen achter de bal. En bouwt het rustig op. Althans, als het daar de kans voor krijgt van AZ. Tot nu toe is dat bepaald niet het geval. En dat gaat ook gewoon rustig door. Nu na tien minuten in de tweede helft. AZ overal vol druk erop. Dat wat ze voorrust nalieten, doen ze na rust wel. Voorrust was de vol druk erop gooien. Alleen voorbehouden aan Herenveen. Nu doen beide dat. Vandaar dat het allemaal zo snel heen en weer gaat. De diepte gezocht in de richting van Finn Bogasson. Die geeft die sprint die hij in gedachten had al gauw op. Want die is onhaalbaar ten opzichte van 4 Die heeft 10 meter voorsprong. En de bal valt 2 meter bij hem vandaan stil. Dus dat maakt de sprinten voor Finn Bogasson absoluut zinloos. In nazet houdt nauwelijks vervolgens bal bezitten. Want die diepe de bal van vier geven. valt gewoon achterin voor Kruiswijk. Die probeert de bal op zijn beurt ook weer weg te krijgen. En vindt dan, vindt Bokasson die prima op de middenlijn de bal opraapt. En zo in ieder geval zorgt dat Heerenveen vijf tellen lange bal balbezit houdt. Want Van Aanholt levert in, doet dat bij Gorter. Gorter vallend dan, liggend probeert hij de bal nog diep te krijgen. Dat lukt niet. Is het Kruiswijk die daaruit verdedigt samen met Koen. En de bal diep over de verdediging van AZ heen. En daar hebben ze het moeilijk om de bal onder controle te krijgen. Heerenveen doet het tot nu toe prima, maar heeft het lastig. Net als Azet trouwens in Alkmaar. Het is 3-1 voor Heerenveen. Het vredesoverleg in Colombia. nadert een cruciale fase. Gaan militairen en guerrilleros voor hun misdaden vrijuit? No, habrá amnistías. Of accepteren zij een straf? No, habrá Het eeuwige dilemma. Tussen vrede en gerechtigheid in Colombia. Morgenavond om 7 uur op Radio 1 in bureau buitenland. Het nieuws van alle kanten.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 Poeh, leuk hoor, visite. Maar 17 kopjes koffie. En ze willen allemaal een cappuccino. Welk koffieapparaat kan ik dan het beste nemen? Bij Electroworld hebben we beste selectie. Daarmee ziet u meteen welk apparaat het meest geschikt is voor uw visite. Kies een apparaat met een hoge score op onderhoud en kwaliteit. Zoals de Philips Saeco Intelia. Daarmee maakt u eenvoudig echte cappuccino's.